Boekraad met het NOS Journaal. In vijf steden in het noorden van Brazilië is het carnaval afgelast... nadat de militaire politie het werk had neergelegd. De agenten eisen meer salaris. Door de staking is het geweld in de deelstaat Sierra fors toegenomen. In drie dagen tijd zijn 88 mensen vermoord, veel meer dan anders. De autoriteiten zeggen dat ze de veiligheid van de tienduizenden feestvierders niet kunnen garanderen. President Bolsonaro heeft 2000 militairen naar het gebied gestuurd om de orde te herstellen. Bernie Sanders heeft de democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada gewonnen. Nog maar een paar procent van de stemmen is geteld, maar op basis van die resultaten en exit polls weten Amerikaanse media zeker dat Sanders wint. Hij was al de favoriet nadat hij de meeste stemmen had gekregen bij de voorverkiezingen in New Hampshire en Iowa. Sanders wil het bij de presidentsverkiezingen in november namens de democraten opnemen tegen president Trump. Bij een steekpartij in Alfa aan de Rijn is een dode gevallen. Drie mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte aangehouden. Wat zich aan het begin van de nacht aan het Topaasplantsoen heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Over de identiteit van de verdachte of van de slachtoffers kan de politie nog niet zeggen. Aanhangers van de geestelijke leider Gamenei lijken een meerderheid te hebben behaald bij de Iraanse parlementsverkiezingen van vrijdag. Dat blijkt uit de eerste resultaten die door Iraanse staatsmedia zijn bekendgemaakt. Vooraf was al duidelijk dat de conservatieven waarschijnlijk zouden winnen, omdat veel hervormingsgezinde kandidaten niet mochten meedoen. Er wordt vooral uitgekeken naar het opkomstcijfer. Volgens persbureau Reuters ligt dat op 45 procent en dat zou historisch laag zijn. Het weer, vannacht regen en zo'n 6 graden. De komende dag opnieuw grijs en erg nat. Vooral in de zuidelijke provincies ook veel wind. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. We were young, we were far from home Dancing in the streets down in Mexico We were oceans, worlds apart Till we found each other in that Old Town bar Can you feel it? Can you feel it? Say you feel the same way I do Can you feel it? Can you feel it? Feel it in your blood like I do Oh, uh -huh. I'm <laughs> still just hold Yes, yes, yes.